Oké okay, dan, ik ben er. Je boy is er weer. Ik wil beginnen te zeggen, sorry. Ik moest beginnen met mijn label. Nindo, Nindo. Het is er. Wij zijn er. En wij blijven. Het was hard werken. Ik moest lang drukken. Maar hij is eruit. Dikke she is niet. Hinderlijke. Hinder, hinder, hinderlijke. Ik heb jullie gemist en jullie mij ook. En als je nee zegt, dan motherfucking lieg je. <laughs> oh, oh, oh, oh. Ik ben er. Jullie boy. Negatief. Negatief. Negatief. Negatief. <laughs> Iemand moet de doofste zijn. Sorry. Sorry. Sorry. Ja, ja, ik. <laughs> Oké, okay, ik weet niet wat er mis met me is, maar er is iets mis. Let's go!